1 uur. Dit is Radio 1 met het Plag. Goedemiddag. Straks heb ik een werklunch over groene stroom. En in de praktijk gaat het over dierproeven. Nu eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. Goedemiddag. Niet verrassend. Dat is de meest gehoorde reactie op de verkiezing van Ton Heerts tot FNV-voorzitter. De stapelkoffers wordt hoger nu er voor de derde dag gestaand wordt op vliegveld Saventem bij Brussel. En in Syrië ligt internet er weer uit voor de tweede keer in korte tijd. In het midden en oosten vanmiddag nog bewolking met af en toe regen. In het westen is het ook bewolkt, maar dan blijft het wel droog. 17 graden wordt het in het noordoosten, in het westen is het iets koeler. De komende dagen blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd regen en weinig zon. Nederland moet een fors extra bedrag aan Europa gaan betalen... om een gat in de Europese begroting te dichten. Minister Dijsselbloem maakte dat gisteren bekend. Hij heeft naar eigen zeggen niet kunnen voorkomen... dat Nederland hieraan gaat meebetalen. De Tweede Kamer is niet blij. En ook minister Timmermans had het liever anders gezien. zei hij tegen Vincent Rietbergen. We gaan nogmaals proberen te luisteren naar een bijdrage van Vincent Rietbergen... over de, bijdrage, de Nederlandse bijdrage aan Europa... Nederland moet extra gaan betalen, uh, 350 miljoen euro minstens. Minister Dijsselbloem heeft dat gisteren bekendgemaakt. Uh, hij kon niet voorkomen dat uh, Nederland uh, moest gaan bijbetalen. Tweede Kamer is niet blij, ook minister Timmermans is niet blij. Dat zei hij tegen Vincent Rietbergen. Zoals ik het nu kan overzien, is het, uh, kan het uh, 340 miljoen uh, betekenen. Maar inderdaad, als er nog meer aanvullende begrotingen zouden komen... kan het ook tot een half miljard oplopen. Wanneer komt daar uh, de, ja, duidelijkheid over? Uh, ik denk op het moment dat... de onderhandelingen over de meerjarenbegroting zijn afgerond... omdat er een politieke koppeling is tussen deze aanvullende begroting... en de meerjarenbegroting. Nou is de heer Dijsselbloem en misschien ook wel u eh, druk bezig geweest... om het neekamp zo breed mogelijk te maken is net niet helemaal gelukt om Duitsland in dat kamp te krijgen. Ik denk dat men in Duitsland uh, politieke afweging heeft gemaakt. Uh, pak deze deal nu, dan is de kans op een akkoord over de meerjarenbegroting op korte termijn groter. Dan hebben we dit probleem uit de weg uh, op het moment dat de verkiezingscampagne begint in Duitsland. Ik denk dat ze zo uh, hebben geoordeeld. Hoe zeker is dit dat Nederland moet meer gaan betalen tussen de 350 en nou ja, 500 miljoen? Dat ligt helemaal aan de vraag of we een akkoord krijgen over de meerjarenbegroting. Hè? Want er is een, dit is een politiek akkoord vooralsnog. Maar de kans is wel heel nadrukkelijk aanwezig dat er een aanvullende begroting betaald zal moeten worden. En dat heeft een beetje te maken met de slechte begrotingssystematiek in de Europese Unie. We hebben nu jaren achter elkaar, ieder jaar meer dan een miljard teruggekregen, niet hoeven te betalen. En nu zitten ze met de betalingen zo in de knel dat we mogelijk 340 tot 500 miljoen meer zullen moeten betalen... En ik ben vooral teleurgesteld in de commissie en het Europees parlement... dat ze niet hebben getracht om dat extra geld gewoon in de bestaande begroting te vinden. De partijen in de Kamer hè, roepen ook het kabinet op van... ga nou toch nog eens even terug naar Brussel om te zoeken... Naar, ja, of er niet andere portjes nog te vinden zijn. Ja, dat doen we ook. Ik zal uh, iedere millimeter ruimte die er is uh, gebruiken... om te proberen uh, de rekening zo laag mogelijk te houden. Ja, want nog even een half miljard vinden is niet heel in, in makkelijk natuurlijk. Ja, dat betekent heel simpel dat we elders een half miljard minder uit te geven hebben. Problematisch. Ja, in deze tijden van crisis is dat zeer problematisch. Zo simpel ligt dat. Minister Timmermans was dat. Nederland zit nog altijd in een recessie. De economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar 0,1 procent zei het CBS vanochtend. Het is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt. Komt onder meer door de lagere consumentenuitgaven. Vooral worden er minder auto's verkocht, kleren en meubels. Maar ook de investeringen van bedrijven gingen fors achteruit, zegt het CBS. Die investeringen krompen met 11,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. En dat is de grootste krimp in investeringen die we in jaren gezien hebben.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 En ik ben nog trotser op al die leden die gewoon gestemd hebben. En we gaan nu aan de slag en er komen er vanzelf nieuwe leden bij. Ton Heerts, hij is blij. Meer dan honderdduizenden FNV-leden hadden hun stem uitgebracht. En dat is goed nieuws. minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Voor Bernard Wientjes, de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW... komt de uitslag niet als een verrassing. Ja, de signalen waren natuurlijk duidelijk. De, de, de peilingen bij een Vandaag, geloof ik, was heel duidelijk. Ja, de publiciteit die de Ton gehad heeft, was ook heel duidelijk... Dus dus het was voor mij niet een grote verrassing dat hij won. Nou ja, als je wel eens aan een verkiezingen hebt meegedaan, dan is dat toch vreselijk spannend. Ik heb dat gevoel gekend. Zelfs een uitslag waarbij iedereen dacht, uh, je wint het wel, Lodewijk. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel goed nieuws uh, dat toch heel veel leden hebben gestemd. Terwijl ze misschien allemaal dachten, het zal heerd wel worden. En ik vind het heel goed nieuws dat er nu een sterke leider is... van een sterke vakbond met een direct mandaat die met ons kan zorgen dat het sociaal akkoord wordt uitgevoerd. Waar ik blij mee ben, in ieder geval, dat we dus met iemand te maken hebben... Die, waar we wekenlang mee onderhandeld hebben, hard onderhandeld hebben... over een sociaal akkoord, die zijn nek daarin uitgestoken heeft. En het is natuurlijk altijd makkelijker wanneer je dus de uitvoering van een sociaal akkoord gaat regelen... met dezelfde man of dezelfde vrouw die dat akkoord gemaakt heeft. En u kent elkaar goed, hè? Dat is een pre in deze tijd. Ja, uh, wij kennen elkaar goed. Uh, ik heb gemerkt dat uh, in al die onderhandelingen... als Twente gewonnen had, ging het een stuk beter. Dus ik heb eerst leren kennen als iemand met uh, het hart op de tong... Met, uh, die, die helemaal zichzelf is in die onderhandelingen. Uh, maar die ook heel fair is en uh, die zich aan zijn afspraken houdt. En dat is nodig. Je hoeft het niet altijd eens te zijn... als je maar wel samen zorgt dat je de oog houdt op wat het allerbelangrijkste is... bestrijden van de werkloosheid. Tuurlijk, we hebben de grote crisis. We hebben net uh, gehoord dat uh, de recessie nog steeds niet uh, voorbij is. Dan is het plezier dat die groep die zo gemotiveerd bezig is geweest... om samen tot een sociaal akkoord te komen... en dan praat ik ook over het kabinet en ook over mijn collega van MKB... en ook over de CNV dat je met die groep verder kunt om te zorgen dat die crisis hopelijk binnenkort voorbij is. Reacties op de verkiezing van Ton Heerst tot voorzitter van de FNV. Heers uitdager was Corrie van Brenk, voorzitter van Ava-Cabo FNV... de op een na grootste vakbond binnen de vakcentrale FNV. En zij blijft daar voorzitter. Dit is het NOS-journaal, het Dooralt Megens. Op vliegveld Zaventem bij Brussel wordt de situatie steeds nijpender en chaotischer. Al voor de derde dag op rij wordt er gestaakt door het bagagepersoneel. Er liggen zo'n 20.000 koffers nu te wachten op hun eigenaar. Ook vandaag zijn weer tientallen vluchten gecanceld. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, eh, ligt de hele bagageafhandeling stil daar op s Nee, de helft ligt uh, stil. 30 maatschappijen zijn getroffen. Een paar grote, Brussel Airlines, Lufthansa, Iberia. En het gevolg is natuurlijk vertragingen, vluchten die uitvallen. En uh, koffers, overal koffers. Het pelt uit, zei een woordvoerder. Maar net, ze liggen overal in de kelder, bagagebanden. Bijna niet meer door te komen. Waar zit nou de pijn voor het bagagepersoneel? Ja, de, de, de, de, die bagageafhandelaars die zeggen dat ze al maanden uh, onderbezet zijn. Dat ze veel te hard moeten te werken. Uh, afgelopen zondag was de maat vol. Toen moesten twee mannen een heel vliegtuig uitladen. Nou, volgens de vakbonden kan dat echt niet. Er is een spontane staking uitgebroken, al heel snel gesteund door de vakbonden. Ja, we zitten nu op dag drie, de langste staking op Zaventum sinds het faillissement van Sabena, tien jaar geleden. En uh, dat betekent, uh, zij staken en dan worden er geen vliegtuigen ingeladen... dus het hele vliegverkeer is ontregeld? Ja, precies. Daar komt, het, daar komt het op neer. Lange vertragingen en, en vluchten die geannuleerd worden. Uh, maandag en gisteren waren er nog 50 vluchten die uh, zijn geschrapt. Uh, vandaag waarschijnlijk hetzelfde aantal. De luchthaven roept op, kijk op de website om te zien uh, wat de situatie precies is. En de mensen die bij die 30 maatschappijen zitten... die door deze bagageafhandelaar worden, worden bediend... die worden opgeroepen om alleen handbagage mee te nemen. Want dan kun je nog redelijk snel in je vliegtuig komen... en kan het vliegtuig nog redelijk snel vertrekken. En zo kunnen er dus ook veel mensen getroffen zijn... die, die hun koffer daar ergens in... die Stapel hebben liggen met, met spullen waar ze niet bij kunnen. Ja, zeker. Je hoort mensen die een uh, probleem hebben omdat uh, cruciale medicijnen uh, in die koffers zitten. Uh, mensen die voor hun werk reizen uh, hoorde ik deze ochtend die uh, daar gereedschap in hebben zitten dat ze echt nodig hebben. Ja, als je alleen met handbagage uh, kunt reizen, dan kun je natuurlijk niet zo heel veel. Helder, Joris van Poppel in Brussel, dankjewel. Dan naar Syrië. Daar ligt het internet er opnieuw uit. Dus de tweede keer in twee weken tijd ook sites van de Syrische regering zouden getroffen zijn. Het staatspersbureau twittert dat het gaat om een technische storing. Correspondent Sander van Hoorn nu in Beirut, maar net terug uit Damaskus. Uh, Sander, denk jij ook dat het hier gaat om een technische storing? Nou ja, dat is wat ze zeggen. Hè. Vorige week dinsdag toen ik naar Syrië ging... Toen was precies hetzelfde aan de hand. En uh, Veel verder kom je ook niet met informatie in Syrië. Het lijkt uiterst onwaarschijnlijke technische storing. Uh, als je ziet hoe het internet georganiseerd is in uh, Syrië... Dan, dan kan het niet zomaar een kabel zijn die gebroken is. Uh, dan is het gewoon een kwestie van de Syrische regering... die een knop omzet. Uh, dat wordt ook wel aannemelijk als je bedenkt... dat ook het mobiele telefoonverkeer er weer uit ligt. Net even een paar mensen proberen te bereiken. Niet gelukt. En dat doen ze dan, zo'n knop omzetten, zorgen dat de communicatie plat ligt, zodat ze de handen vrij hebben om, om een aanval uit te voeren of om een een, een een of andere strategische actie te doen? Ja, dat zou een van de redenen kunnen zijn. Was het vorige week niet trouwens. Uh, toen hadden we geen berichten van een grote aanval die is uitgevoerd. Nu zijn er bijvoorbeeld wel wat uh, berichten uit Aleppo dat daar zwaar gevolgd wordt. En ik reed gisteren langs een dorpje aan de grens met Libanon, Keser, en dat dat wordt door beide partijen als heel erg strategisch gezien. Uh, de regering die probeert dat dorp terug te veroveren, Ik zag ook gisteren uh, veel tanks daar naartoe gaan... en de, de oppositie is bang dat er vervolgens een bloedpad wordt aangericht... ook weer in dat dorpje. Dus ja, dat zou helaas kunnen zijn wat we nu uh, gaan zien. Aan de andere kant... Het kan ook het omgekeerde zijn, hè? dat de regering denkt... de rebellen die plannen een aanval en we willen de communicatie platleggen. Of we willen zien hoe ze communiceren. En haal je de telefoons eruit, de mobiele telefoons... Ja, dan gaan ze misschien die radio's gebruiken... die je dan opeens als een soort lichte vlekken in het veld ziet. En dan, dan weet je dat ook weer. Dus een aantal redenen waarom de Syrische regering... voor de tweede keer in twee weken die knop van het internet... en het mobiele telefoonverkeer omgezet kan hebben. Sander van Hoorn. Voor de geruchtmakende mishandeling van een man in Eindhoven in januari... worden vier jongens vervolgd, Ze zijn 15 tot 19 jaar oud. Vier anderen zijn niet langer verdachten. De mishandeling in Eindhoven kreeg veel aandacht... toen de politie beelden van bewakingscamera's openbaar maakte... om de daders te kunnen opsporen. Het Openbaar Ministerie legt uit waarom vier van die acht verdachten nu vrijuit gaan. Alle acht de personen hebben we gehoord... En op basis van die verklaringen in combinatie met de camerabeelden hebben we kunnen concluderen dat er vier personen zijn die echt actief geweld hebben gepleegd. En vier personen geen actief geweld hebben gepleegd, zowel niet fysiek als verbaal. Langs de kust van Bangladesh worden honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Mahazen. In Birma worden 150.000 mensen geëvacueerd. Die orkaan nadert vanuit de Golf van Bengalen en trekt richting het Noordoosten. De verwachting is dat de orkaan morgen aan land komt... en gevreesd wordt dat de orkaan kan leiden tot een stijging van het waterpeil van 2 meter. Sport. Björn Kuipers is er bijzonder trots op dat hij vanavond in de Amsterdam Arena... de scheidsrechter is bij de finale van de Europa League tussen Chelsea en Benfica. Tegenover de pers mag Kuipers nagenoeg niks zeggen over zijn scheidsrechtersklus... Maar op de UEFA-site geeft de Nederlandse scheidsrechter wel een kleine toelichting. Uh, ik was heel verrast toen ik de appointie had. Ik dacht dat het niet mogelijk was om een refereer van hetzelfde land waar de final is. Maar dit uh, is heel speciaal. Zeker in Holland, maar een final is heel speciaal. Ik dacht eigenlijk dat het niet mogelijk was dat een scheidsrechter een finale in eigen land mag fluiten, zei Kuipers. Dus was ik zeer verrast en dat het in Nederland is maakt het voor mij natuurlijk allemaal very special, helemaal speciaal. Finale vanavond live te volgen hier op Radio 1 vanaf half negen in een extra uitzending van Langs de Lijn. Mark Overmars, die in juli vorig jaar bij Ajax als directeur voetbalzaken aan de slag ging, heeft zijn aflopende contract met vier jaar verlengd. En trainer Thomas Schaaf en Werder Bremen hebben hun samenwerking per direct beëindigd. Schaaf was sinds mei 1999 coach in Bremen... en daarmee de langzittende trainer in de Bundesliga. Zijn positie bij de club, waar Aliero Elia speelt... stond door de slechte resultaten al een tijdje onder druk. Met nog één speelronde te gaan staat Weerder op de 14e plaats nu. Klassenbehoud werd pas afgelopen weekend veiliggesteld. 13 over 1, nog een keer de belangrijkste punten uit deze uitzending. Niet verrassend, dat is de meest gehoorde reactie... op de verkiezing van Ton Heerts tot voorzitter van de FNV. De stapel koffers wordt hoger en hoger... nu er voor de derde dag gestaakt wordt... door uh, de bagageafhandeling op Vliegveld Saventem bij Brussel. En in Syrië ligt voor de tweede keer in twee weken internet er weer uit. Tweede keer in korte tijd. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Guylaine Plag zit klaar voor het volgende deel van Lunch. De volgende boodschap is voor alle bedrijven... die hun administratie al hebben aangepast op IBAN.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 Roman Berg weet zeker dat zijn stroom zo groen is als het maar zijn kan. Hij wil zijn hele wijk overkrijgen op groene stroom... door zonnecentrales op de daken van scholen te plaatsen. Hij is zometeen mijn gast. In de reportageserie In de Praktijk horen we een onderzoeker... die apen als proefdieren gebruikt. En dat is niet iets wat hij graag op feesten en partijen vertelt. Wij doen wel proeven waarin we dieren met opzet ziek maken... En ook uh, proeven waarin dieren uh, tijdens dat ziekteproces opgeofferd worden. Maar dat is niet iets waar ik uh, heel graag uh, over naar buiten treed, nee. Straks meer, na half twee is er stand.nl. Maar liefst zeven oppositiepartijen ondertekenden gisteren een motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Wekers. Maar hij mocht blijven. Heeft het kabinet met die redding haar geloofwaardigheid verloren? Of getuigt het juist van kracht om door te gaan? De stelling waar ik erg graag uw mening over hoor is door het aanblijven van staatssecretaris Wekers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 Vandaag met Robin Berg. Hij wil zijn wijk Lombok in Utrecht helemaal overkrijgen op groene stroom. Met zonnecentrales op daken van scholen wekt hij energie op. en Die wil hij gaan leveren aan de buurt. En zijn toekomstige klanten weten op die manier zeker dat hun stroom echt groen is. Gisteren hoorden we nog dat dat maar de vraag is bij een groene energieleverancier. Robin Berg, welkom. Ja. Gisteren kwamen de Nederlandse energiemaatschappijen naar buiten met het verhaal dat zij net als de andere grote groene energieleveranciers grijze stroom leveren. Hè, als ze groen aanbieden, ja. het erbij doen. Verbaasde jou dat verhaal? Nee, op zich het is dat verhaal al wel langer bekend. Um, wat je nu ziet is dat daar meer openheid in wordt gegeven. Ik denk dat dat heel goed is. Ja. Um, maar de behoefte om meer te weten van waar komt je vandaan, die eigenlijk die, vandaan, die bestaat al een tijdje. Maar je moet je er dan zelf in verdiepen, wil je dit verhaal natuurlijk. Kennen. Precies, ja. ja. Nou, dat heb jij wel gedaan. Jij gaat het natuurlijk allemaal anders doen dan die energiegiganten. Uh, hoe, hoe, hoe ga je dat doen? Wat doe jij anders dan een on en een essent? Nou ja, kijk, de grote energiebedrijven zijn hier ook wel mee bezig. Maar wat, uh, wat je ziet is dat met name in de zonne-energie de afgelopen jaren... de nog ontwikkeling is geweest dat je daar al vrij aardig um, jezelf mee van uh, kan voorzien. Dus uh, lokaal energie opwekken komt nu binnen de mogelijkheden, ook financieel. En dat betekent dat je als buurt de mogelijkheid hebt om je eigen energie op te gaan werken. Jij gaat het met scholen doen, door energiecentrales op scholen te zetten. Ja, want daar heb je natuurlijk wel een aardig dakvlak voor nodig. Um, je ziet dat steeds meer particulieren natuurlijk nu zonnepanelen plaatsen op een eigen dak. Uh, maar als je een hele wijk wil voorzien, heb je ook de grote daken in de wijk nodig. En uh, wij werken al een aantal jaren samen met scholen, met het uh, uh, plaatsen van zonnepanelen... En dat zijn erg leuke projecten. De scholen reageerden er heel erg enthousiast op. En je kan daar heel veel zonnepanelen kwijt. Dus dan kun je ook echt flink wat opwerken. Ja, nou heb je natuurlijk vaak of steeds vaker zo'n particulier initiatief. Dat is dit ook, maar dit is natuurlijk wel groot. Hier moest je echt een energiebedrijf voor opzetten. Ja, dat maakt het wel spannend. Want voor een energiebedrijf heb je allerlei vergunningen nodig. En ja, hoe werkt zoiets? Nou, die zijn natuurlijk oorspronkelijk dat al bedacht voor de, voor de voor de grote partijen. Ja. Um, dus dat betekent dat ook overheden hier uh, over hebben na moeten denken. Van, dan nou ja, komt Robin Berg binnen. Met, precies, ik ga op de daak van vergunning. scholen dat ja. ook doen. Ja. Hoe ging dat? Um, nou, daar zitten we nog middenin. Um, maar ze staan er wel open voor. voor juist voor dus het lokale initiatieven willen ze ook de ruimte bieden... om uh, wel echt een energiebedrijf uh, op te richten conform de wet. Um, en dat, uh, ja, we moeten nog even afwachten totdat we die vergunning echt ja. hebben. Maar, maar, maar waar loop je dan uit. tegenaan? Nou ja, goed. Kijk, er wordt natuurlijk aan, aan, aan grote energiebedrijven. Worden natuurlijk ook, ook grote bedrijven eisen gesteld. die je als klein startend bedrijf. nog niet hebt. Um, dus dat Gehoor vergt het? wat uh, extra uitleg. Nou ja, uh, we hebben nog niet drie afdelingen. die allerlei uh, processen controleren. Dus dat zijn we allemaal aan het opzetten. En we zijn daarin kleinschalig werken. We met een beperkt aantal klanten. Um, dus dat betekent dat je dat op een andere manier moet uitleggen... dan dat je een rapport neerlegt van... we hebben 15 mensen die de boekhouding doen... we hebben 15 mensen die dat ja. controleren. En dat, Is het überhaupt mogelijk om het model van zo'n groot energiebedrijf te leggen... op het, het relatief kleinschalige wat jullie doen? Nou, dat niet. Maar je ziet wel dat de vergunningshouder, verlener... daar nu wel ruimte voor biedt om, om ook kleine bedrijven een vergunning te kunnen geven. En um, dus we verwachten binnen, uh, op een korte termijn die vergunning te krijgen... En dan ook gewoon energie te kunnen gaan leveren. Ja, want jij ja. bent sowieso actief in, in de wijk Lombok. Je was ook met internet. Als ja, je we van hebben, alles aan ja, doen. klopt, we hebben een eigen internetbedrijf opgezet. We hebben zelf glasvezel aangelegd naar de woningen. En zijn nu een internetprovider, vergelijken met KPN en Ziggo. Wat is dan makkelijker? Om als internetprovider dingen voor elkaar te krijgen of uh, met een energiebedrijf? Internet is makkelijker, omdat het een wat vrijere markt is. Er zijn natuurlijk ook regels waar je aan moet voldoen als internetprovider. Maar de energiemarkt is echt gereguleerd. Je mag bijvoorbeeld niet je eigen tarief bepalen. Die moet je eerst laten goedkeuren door de NMA... of tegenwoordig autoriteit consument en markt. Die um, kijkt naar de concurrentiepositie? Ja, die kijkt naar de concurrentiepositie. Je mag niet te duur, je mag niet goedkoop. Terwijl als ik internet voor 1 euro of 100 euro per maand wil aanbieden... dan moet ik het zelf eten. En er zijn mensen die zo gek zijn om daarop in te gaan, dan mag dat. Precies, ja. ja. ja. En hier, hier zit dus zowel bescherming in naar de consument als eindafnemer... en ook naar de, de, de markt die die energie moet leveren... Hm. Dat snap ik wel, maar het, het maakt het niet makkelijker. Nee, je hebt het over die vergunningen en ja. het kostenperspectief. Qua veiligheid, zijn er ook dingen die het lastig maken... om het voor elkaar te krijgen qua vergunningen? Nee, valt dat, dat mee bij dat dit valt soort mee energie? Omdat, kijk, als je een zonne, zonnecentrale aansluit op het net... Dan, en, en, en dat gebeurt gewoon door erkende elektriciënts... die daar weten hoe, welke eisen dat moet voldoen. Ja. Dus als dat gewoon goed geregeld is, dan, dan zijn daar geen extra eisen aan. Ja. Alles valt of staat natuurlijk bij genoeg klandizie. Ja. Is die er in Lombok? Ja, eigenlijk al meer dan we kunnen bedienen, zeg maar. Want we, we, zijn al, we hebben nu op een achttal daken in Utrecht zonnecentrales neergezet bij scholen. En um, de, de vraag vanuit Lombok is al groter dan wat we daar kunnen produceren. Dus dat betekent dat we nu uh, snel nieuwe centrales gaan bijbouwen. Um, omdat we, ja, we merken heel erg sterk, en dat zie je in ons internetbedrijf ook, is dat de behoefte om te zien waar hetgene wat je koopt vandaan komt, die is heel erg groot. Dus mensen hebben toch een voorkeur voor het, het inkopen van hun internet, maar ook hun energie. Ja, ja. Bij een bedrijf wat in de buurt ja, zit. Ja. Waarvan ze zien van, oh ja, dat wordt daarop gewerkt, het daarop wordt gaat Op die manier komt het bij mij thuis terecht. En een directe link met uh, ja, waarvoor je betaalt, zeg maar, die, die is er. En daar, daar, daar schijnt toch vrij veel vraag naar te zijn. Ja. Ja. Gebeurt ook in, in Lochem. Thijs de Lacour is wethouder in Lochem... En daar is men ook druk bezig met uh, groene energie. Ja. En meneer de Lacour, goedemiddag. Ja, een goede dag. Bij u in het dorp is Logum Energie opgericht. Iedere inwoner kan lid worden van de vereniging en zo groene energie kopen die in het, zelf, in het dorp zelf wordt opgewekt. Um, is dit de manier om aan de echte groene stroom te komen? Het is wel ontzettend uh, leuke en zinvolle manier. Uh, en het werkt ook. Uh, net zoals in Lombok uh, werkt het bij ons ook heel goed. Het is een hele actieve uh, coöperatieve energievereniging uh, en die heeft honderden leden. Uh, die heel graag uh, duurzame energie willen hebben uit de directe omgeving. En je ziet het ook uh, door het hele land gebeuren. Ik denk dat we nou bijna 400 initiatieven hebben die vergelijkbaar zijn. Oké, okay. want hoeveel mensen leven er nu op de Lochemse Stroom bij u? Het zal niet de hele gemeente zijn, toch? Nee, het zijn er nog heel weinig. Want het is eigenlijk ook financieel nog best lastig om zeg maar, vanuit de zon... Uh, de energie uh, binnen het huis te brengen... omdat je nog uh, te veel energiebelasting moet betalen. Ja. Dus we zijn heel hard bezig, ook als gemeente Logum en samen met de VNG, de Nederlandse gemeente... om uh, die regelgeving, die belasting, uh, te veranderen. En we hopen dat dan ook uh, volgend jaar geregeld te hebben... en dan zal het een snelle vlucht gaan nemen. Ja, want wat wilt u uiteindelijk bereiken met Logum Energie? Uiteindelijk streeft Lochemmer energie ernaar om 60% van de Lochemse huishoudens in 2020 aangesloten te krijgen op lokaal opgewekte duurzame energie. Oké, okay, dat is een aardig grote ambitie ja, in ieder geval. Ja, het grootste ja. deel dus. Maar loopt u ook tegen, Robin Berg vertelt net, het is best nog wel een klus om een energiemaatschappij op te zetten. Herkent u dat? Absoluut. En dat betekent ook dat gemeenten en andere uh, organisaties uh, zich ervoor moeten inzetten om die regelgeving aan te passen. Zodat die kleinere uh, partijen die in alle gemeenten ontstaan ook meer ruimte krijgen. Dus we zijn heel hard in onderhandeling met het Rijk om die regelgeving uh, aan te passen. En uh, we merken ook bij het Rijk dat uh, dat, dat gaat gebeuren. Oké, okay, want ik wou zeggen, daar heeft hij natuurlijk een streepje voor op Robin Berg. U bent politicus, dus u moet de ingangen naar Den Haag wel kennen. En op die manier goed kunnen lobbyen. Ja, dat is ook zeg maar de rol die de gemeente heeft gepakt. Hè. Logom Energie, uh, net zoals het initiatief van Robin Berg, dat is een, een burgerinitiatief... Die bedrijfsmatig wordt opgezet en uh, de bestuurders die moeten zorgen dat de drempels weg worden genomen. Zowel in hun eigen gebied als uh, landelijk. Dus daar uh, zijn wij heel hard mee bezig. Ja, en bij jullie is het ook een corporatie. Hè? Daarmee zorg je niet dat alle betrokkenen ook een goede uh, bind, band hebben met wat jullie aan het doen zijn. Ja, precies. Ja. Hè? Dus het betekent dat er uh, geen winstoogmerk is. Als er geld ja. verdiend wordt, dan gaat het weer terug de samenleving in weer opnieuw investeren in duurzame energie... of andere zaken die mensen belangrijk vinden. Okay. Dank u wel, Thijs Lacour, wethouder in uh, Lochem. Uh, Robin Berg, uh, kan je daar voor Lombok in Utrecht nog iets van leren? Of uh, heb je er nog iets aan wat in Lochem gebeurt? Want daar zijn ze natuurlijk al een stapje verder. Nou, de, de, de problemen zijn... Uh, of die uitdagingen in de regelgeving zijn natuurlijk hetzelfde. Ja. Um, onze focus ligt iets meer op... kijken hoe je met partners samen um, uh, dit soort ook binnen de huidige wetgeving kan oplossen. Uh, we zijn partner in een Smart Grid project, Rendement voor Iedereen. Dat is een project dat gefinanceerd wordt door de gemeente Utrecht... en de provincie uh, en uh, Amersfoort. En daarin uh, zoek je ook naar technische oplossingen. Want je kan inderdaad het terugleveren aan het net bijvoorbeeld... met de energiebelasting, dat is een heel ingewikkeld verhaal. En dat kun je oplossen door regelgeving in Den Haag te veranderen. Maar je kan het ook oplossen door uh, overdag die stroom in een batterij van een elektrische auto te stoppen... en s'avonds er weer uit te halen. Ja, ja. Dus zijn, je moet creatief zijn wat dat betreft. Ja. ja, en uh, daar helpt dit project ons heel erg bij. Om dat soort oplossingen uh, niet alleen te bedenken... maar ook te implementeren. Dus ja. we, uh, we gaan deze zomer inderdaad zo'n test doen met een, met een aantal elektrische auto's. En op die manier te kijken of je die zonne-energie... ook op die manier terug kan leveren aan de wijk en rendabel kan maken. Wanneer hoopt u dan die eerste stroom echt commercieel te kunnen leveren aan de buurtbewoners? dat um, dan ook de ja, zomer? Ik denk uh, dat we dat uh, voor de zomer gaan starten. Eigenlijk op het moment wij zijn er klaar voor. Zodra de vergunning er is, gaan we leveren. Okay. En dan de rest van Nederland dat volgt dan een paar maanden later. Ja, uiteraard. We zijn positief. <laughs> Erik Berg, Robin Berg, sorry. Succes ja. ermee. Niet recht omhoog. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Maarten Bleumers krijgt deze week een kijkje achter de schermen... bij het proefdierencentrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Viroloog Rick de Zwart doet onderzoek naar het mazelenvirus... waarin wereldwijd zo'n 100.000 kinderen per jaar nog steeds doodgaan. Door de incubatietijd van twee weken is het lastig... om het begin van de ziekte bij mensen te onderzoeken. Maar bij een aap kun je het begin van de ziekte zelf bepalen. het wordt meegenomen naar het apenverblijf. Je moet hier uh, een uh, witte jas aan... Overschoenen over je gewone schoenen. Handschoenen aan, een mondmasker voor en een haarnetje op. De onderzoeker vraagt me of ik niet wil laten horen via welke deuren en door welke gang ik in deze ruimte ben gekomen. Om het voor actievoerders niet al te makkelijk te maken. Het blijft een gevoelig onderwerp. De apen die ik zie hebben een vaccin toegediend gekregen. En door middel van bloedafname wordt gekeken wat dat vaccin in hun lichaam doet. Nou, we staan nu in de ruimte waar in totaal... 18 apen gehuisvest zijn. Dit zijn java-apen. Het zijn hokken van, uh, nou, zou je zeggen, 2 meter hoog. 2 uh, breed, 1 diep. Ja, ietsje hoger. Ja. Hoe lang zitten ze hier? Deze dieren uh, zitten hier ongeveer een jaar. Circa een jaar tussen 1 en anderhalf jaar. We worden aangekeken door kleine kraaloogjes. Ja, ja. Achter tranis, ik denk toch onwillekeurig, denk ik toch... Ah, Wat denkt u eigenlijk? Nou, ik zal u eerlijk zeggen dat ik hier niet vrolijk van word. Nee, de, ik zie het als een noodzakelijk kwaad... maar ik uh, had graag gewild dat we ze meer ruimte dan dit konden bieden. Mijn naam is Robert Molenaar. Ik ben de campagneleider van de anti coalitie. We zijn een stichting en actief sinds 2007. Ieder onderzoeker die ik spreek deze week zegt... Ik zou het ook liever zonder doen. Maar dat gaat op dit moment niet. Nou ja, dat, dat is dus de mentaliteitsverandering die, die teweeg moet... Uh, wij bespreken natuurlijk ook met onderzoekers. En het, het gaat over paradigma shift en mentaliteitsverandering. Mm -hmm. En uh, dat begint natuurlijk bij de onderzoeker zelf. En als een onderzoeker al gewend is om 20, 30 jaar dierig te gebruiken... en dan ineens iets anders moet gaan doen... we weten allemaal hoe moeilijk het is om te veranderen... Ja. Om, onze gedrag, om ons gedrag aan te passen. En zeker in zijn vakgebied... Dat, daar, dat je daar dan verandering teweeg moet brengen, dat is gewoon heel moeilijk. En dat kost tijd, maar dat moet wel serieus genomen worden. De Radboud Universiteit, jarenlang gebruik gemaakt van APEXperiment... in 2014 gaan ze ermee stoppen, die doen dat niet voor niks. Die zeggen, die zijn niet doof voor de publieke opinie... en ze zijn niet doof voor, voor de ontwikkelingen die er zijn... met, met, met beeldvormingstechnieken, met, met imagingtechnieken... En ik besef dat, dat deze uh, switch tijd kost. Wij doen wel proeven waarin we dieren met opzet ziek maken. En ook uh, proeven waarin dieren uh, tijdens dat ziekteproces opgeofferd worden... om te bekijken in hun weefsels, in, in hun lichaam, waar dat virus zich bevindt... en wat voor schade het heeft aangericht. Ja. Vertelt u dat graag op feestjes en partijen? Uh, nee, dat doe ik niet. Maar nee. reden hiervoor is de kans op bijvoorbeeld bedreiging. Ook dierverzorger Patrick, hij wil alleen met voornaam op de radio, houdt hier rekening mee. Op social media is het ook heel gevaarlijk om bijvoorbeeld te zeggen van... ik ben dierverzorger, Rasmus MC en dat is 1 plus 1 is 2. Dan ben je een dierenbeel. Ja. Zo wordt het gezien. Onderzoeker Jan Hoeimakers maakt het aan de lijve mee. En eh, wat mij dan wel eens gebeurt, als je dat dan doet... Eh, in, uh, hè, voor, voor een groep van mensen dat na afloop iemand bij je komt... en eh, je, toe, je, je toevoegt van, eh, we zullen je kinderen weten te vinden. O, hoe je het ook wendt of keert, ik, ik zie wel dieren in een uh, klein, redelijk kaal hokje. Een gelukkig leven hebben ze niet, natuurlijk. Um, vind ik te makkelijk gezicht. Ja? Maar dat komt misschien omdat ik... Uh, ook de manier nog hebt meegemaakt waarop uh, apen vroeger gehuisvest waren. Uh, dus ik vind dat al een verbetering. En ik zou graag willen dat ze gehuisvest uh, werden in grote open ruimtes... zoals je bij een dierentuin ziet. En uh, ja, dat is helaas niet haalbaar. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer gesproken... over het proefdierbeleid in Nederland. En over hoort u morgen natuurlijk meer. Zometeen stand.nl. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS-Journal, Mark Visser. In Arnhem zijn zes leerlingen van het ROC van een stijger gevallen. Het gebeurde op een oefenterrein van Defensie. Het is niet duidelijk hoe het met de leerlingen is. Een paar van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De leerlingen waren bezig om de stijger op te bouwen voor een oefening... toen die plotseling instortte. De Tweede Kamer is woedend over de extra bijdrage van Nederland aan de Europese Unie. Ook coalitiepartijen VVD en PvdA leggen zich niet bij de extra bijdrage van 350 miljoen euro neer. Minister Timmermans zei dat hij de boosheid deelt en dat hij het besluit tegen wil houden. Vanwege een naderende orkaan worden langs de kust van Bangladesh en Birma honderdduizenden mensen geëvacueerd. De verwachting is dat de orkaan Mahazen morgen aan land komt. Bangladesh vreest dat Mahazen kan leiden tot een stijging van het waterpeil met twee meter. In het Noord-Hollandse Rijzenhout woedt een grote brand in een kerk. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk bij werkzaamheden aan het dak ontstaan. En vanwege de rook kan op Schiphol de Kaagbaan niet worden gebruikt. En dat leidt niet tot vertragingen omdat nu een landingsbaan aan de andere kant van Schiphol wordt gebruikt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de verkeersinformatie dan John Zauka. Het files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voorknopend toch 2 kilometer. En op de andere rijband richting Maastricht staat ook 2 kilometer voor Maastricht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plag. Het was een lang debat tot diep in de nacht. Maar staatssecretaris van Financiën Frans Wekers bleef aan. ondanks een breed gedragen motie van wantrouwen. Wekers zelf reageerde bescheiden op de uitkomst van het debat. Ik ga geen interpretaties geven aan het oordeel van de Kamer. De Kamer heeft gesproken. De Kamer spreekt de meerderheid het vertrouwen uit. En daarmee kan ik morgen gewoon verder met mijn belangrijke. Leven. Eerder overleefde staatssecretaris van Justitie Teven al een motie van wantrouwen van de Tweede Kamer. En kwamen staatssecretaris Manveld en minister Schulz na serieuze fouten ook met de schrik vrij. Is dat tekenend voor een stabiel kabinet dat zware stormen kan doorstaan en minimale averij oploopt? Of is het slechts een kwestie van tijd voordat een volgende fout van een bewindspersoon echt een bom legt onder Rutte 2? Daarover ga ik praten met Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen drie keuzes te beantwoorden met ja of nee. De eerste, ik sta verbaasd hoe weinig politieke munt de PvdA sluit uit, slaat uit de VVD-problemen. Ja of nee? Nee. Deze kwestie was een opgeblazen media-hype. Ja of nee? Nee. Optreden is beter dan aftreden. Uh, in zijn algemeenheid of in dit geval? Wat u wilt, in dit geval. <laughs> uh, ja. Oké. Okay. De stelling waar mensen thuis over mee kunnen praten is... door het aanblijven van staatssecretaris Wekers... is dit kabinet ongeloofwaardig geworden. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op nummer 0800 1101. En stemmen kan via de website www.stand.nl... en twitteren met hashtag standpunt. De stelling dus. Door het aanblijven van staatssecretaris Wekers... is dit kabinet ongeloofwaardig geworden. Martin Sommer. Eens of oneens? Ja, ik had willen zeggen, valt wel mee, maar uh, dat is moeilijk in dit programma. Dus, ja, uh, moeten we moeten altijd uh, even oneens. Horen, oneens. oneens. Dus, uh, het kabinet is een geloofwaardigheid hier uh, niet uh, uh, door kwijt. Nee, waarom vindt u dat? Nou, eigenlijk mijn, mijn meest platte idee daarover is uh, dat we over een week uh, ons de avonturen van Anouk uh, nog wel herinneren. En uh, die van staatssecretaris Wekers in de Tweede Kamer niet meer. Denkt u dat? Ja, dat denk ik. Ja. Want het is natuurlijk wel al een zoveelste incident... mogen we het op deze manier zeggen. Het stapelt zich wel op. Ja, het stapelt zich op. Maar uh, je moet natuurlijk ook naar de afzonderlijke gevallen uh, kijken. Hè. Misschien kunnen we het zo direct over die stapeling hebben. Maar in eerste instantie uh, dit geval, het is absoluut waar... dat. Uh, uh, dat verhaal en, ze, en zeker die beelden op televisie van die Bulgaren... die stonden te zwaaien met de oranje uh, ING-passen. Dat is natuurlijk pijnlijk. En het is, uh, het is zeker ook pijnlijk voor de VVD. Dat is tenslotte de partij die zich op de borst slaat uh, met fraudebestrijding. En die bovendien ook nog eens euroceptisch is. En dus voor de, voor de, voor de, voor de euroceptici is dit koren op de molen. <kijkt> dus bij, bij elkaar was het natuurlijk wel een giftig uh, mengsel. Dat is, dat is ja. zeker waar. Maar als je, als je de, de, de argumenten afloopt en je kijkt naar het debat dan ben ik niet overtuigd en dan denk ik niet... nou, die had per se weggemoeten. Maar en... is het dan op het moment dat zeven partijen... een motie van wantrouwen ondersteunen van de oppositie... niet zo dat het wantrouwen gewoon te groot is om aan te blijven? Nou, staatsrechtelijk natuurlijk zeker niet... want hij heeft een ruime meerderheid. Hij heeft 79 zetels, dat zijn die van de PvdA en, en uh, de VVD. En verder vind ik dat je toch vooral naar de, naar de argumentatie... en de patronen moet kijken. Maar kun je en... met volle autoriteit nog je werk blijven doen? Nou, dat, dat is wel een serieuze vraag. Maar kijk, het, het belangrijkste punt hier, hier is... Uh, aftreden van zo'n staatssecretaris. Dat wordt dan genoemd een, een, een, een staatsrechtelijke zweepslag. Dan moet daarna alles weer uh, anders en beter gaan. Dan moet hij ook zijn apparaat beter kunnen aansturen. Wat er in dit geval uh, geldt met die, uh, um, met die toeslagen... om... om om deze fraude uh, uh, te kunnen bestrijden, moet er echt een nieuwe wet gemaakt worden. Dus dat hangt in wezen ook helemaal niet af van de persoon die daar gaat zitten. Er moet een wet komen en pas dan kunnen de Polen... Uh, die zich over hier keurig hebben gedragen... en de Bulgaren en de Roemenen, uh, daadwerkelijk bestreden worden. Dan maakt het dus in wezen niet zo gek veel uit of dat... Uh, of dat wekers is of iemand anders. Die wet moet er gewoon komen. Ja, maar goed, als je eerder er niet juist hebt geïnformeerd... of dingen niet goed hebt aangepakt... heb je dan nog het vertrouwen en autoriteit om dat wel te doen? Dat was het interessante aan dat uh, debat gisteravond. Ik vond eigenlijk de oppositie... ik vond wekers niet sterk, laat ik dat voorop stellen... maar ik vond eigenlijk de oppositie nog zwakker. Want uh, het verhaal over uh, ja, hoe hij dingen had verzwegen... daar hield hij zo redelijk staan. Hè? Dat was dus die beroemde brand, brandpuntuitzending. Mm -hmm. Maar verder kon hij redelijk hard maken... dat hij zich in het verleden veel meer had ingezet uh, uh, voor fraudebestrijding. Bijvoorbeeld dan uh, meneer uh, Omtzigt van het CDA die daar de vermoorde onschuld uh, stond uit te hangen... maar die zelf altijd de grote bepleiter van ditzelfde toeslagensysteem was geweest. Nou, Idem dito uh, de SP, hè, die, nu, die nu zei... Uh, ja, die werkers moeten absoluut weg. Maar als er één partij is geweest die zei... nee, mensen moeten snel en vlot nieuws toeslagen krijgen... absoluut geen controle vooraf, dan was het de SP... Ja, dat, daar kun je natuurlijk niet echt een, een deuk mee in een pakje boter slaan. Maar goed, hier gaat het natuurlijk om of iemand goed beleid heeft gevoerd of niet. Onafhankelijk hoe je staat tegenover uh, hetgeen waar, waar de fraude over is veroorzaakt. Over die regelingen. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ik bedoel, het, het telt op ja. uh, de, de, de positie van de staatssecretaris. Dat speelt natuurlijk zeker een rol dat hij die, die affaire achter de rug heeft. Ook met, met Van Rij bijvoorbeeld. Maar de andere kant speelt daar ook een rol in. heeft de oppositie... Een, uh, een overtuigend verhaal, waardoor iemand inderdaad weg moet. Nou, aan het eind van de avond, zal ik je zeggen... was er bij de omstanders eigenlijk nog een, een, een forse verbazing... over dat zij nog met die motie van wantrouwen kwamen. Ja, ja. Want, want iedereen dacht op de publieke tribune... nou, dit is zo'n slap verhaal, die druipen af. Maar toen heeft u het... geen moment gedacht ook zelf van... nou, dat wordt toch kiele-kiele uh, vorm? Nou, er was één moment, toen kwam uh, omzicht, maar dat bleek af, achteraf toch ook een soort uh, nat rotje, zou ik maar zeggen. Toen kwam hij met het verhaal over de Fiat. Uh, toen had uh, Wekers dus een interview gegeven aan Bandpunt. En uh, toen kwam hij met de vraag... Uh, ja, heeft u uh, daarmee een eventueel uh, FIOT-onderzoek niet in de weg gezeten? En toen wist Wekes eerst niet van, uh, ja, wat, wat, wat heb ik nou weer aan mijn broek hangen? De FIAT, FIAT, FIAT. Toen kwam hij niet zo goed uit. En uh, vervolgens uh, ja, begon was eigenlijk... Was dat ook... het moment dat hij hem doorpaaste naar Ivo opstelde naar de andere minister? Ja, ja. Ja, ja, en toen kwam dat briefje. En toen bleek dus dat er wel degelijk een FIAT-onderzoek was gestart. Ja, en toen had, toen had uh, eigenlijk de omzicht uh, helemaal geen, geen poot meer om op te staan. Nee. Dus, toen, dus dat, dat viel ook weg, die spanning. Ja. Ik weet niet hoe gebruikelijk het is als er mensen bij zitten. In dit geval zat natuurlijk vicepremier Asscher en minister Opstelter er dus bij. Getuigt dat van kracht en autoriteit als je vragen doorschuift? Ik weet niet precies hoe dat is. Oh, in dit geval, ja. nou, dat doorschuiven, dat, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me niet zo gek, hoor. In dit geval, want uh, uh, dat is in Nederland een hele sterke traditie... Dat, uh, ja, dat iedereen heel erg op zijn eigen territorium zit. En als het inderdaad over justitie gaat... nou, met name justitie is een heel gevoelig gebied... dan vind ik dat helemaal niet zo gek dat het do wordt, wordt doorgeschoven naar uh, opstelten. En als je zat er natuurlijk bij... Uh, ja, je kunt zeggen vanwege de morele steun omdat uh, Wekes te slap is... maar feitelijk zat hij erbij omdat de uitkerende instantie is, uh, ...is sociale zaken, dus hij, hij had er uh, wel degelijk direct mee te maken. Iemand schrijft op onze website, Plus gaat voor beleid. Hij wist van de fraude, greep niet in, een echte werknemer wordt voor minder ontslagen. Nou ja, plus gaat voor beleid. Dat in, in zijn algemeenheid uh, heeft die, uh, die schrijver uh, daar, daar wel gelijk in. Hè? De afgelopen jaren, als je kijkt uh, naar wie zijn, er nou, wie zijn er nou afgetreden de afgelopen jaren, dan kun je vaststellen dat het aantal aftredende ministers en staatssecretaris over de afgelopen decennia. Ik weet niet precies hoe dat met percentages en dergelijke ligt, maar dat dat. dat, dat, dat aanzienlijk is afgenomen. en uh, Dus het plusplakken is de afgelopen decennia wel degelijk toegenomen. Dat is absoluut waar. Dat heeft niet alleen uh, heeft dat met deze coalitie te maken of met dit kabinet te maken? Nee, dat heeft, naar mijn smaak heeft het vooral te maken met, met het fenomeen van die regeerakkoorden. Hè. De regeerakkoorden die, die worden over de decennia steeds dikker en steeds gedetailleerder geworden. Nou, dat, betekent, dat betekent eigenlijk dat uh, de coalitiepartijen elkaar uh, steeds meer wantrouwen. Want je moet steeds meer uh, vastleggen. En tegelijkertijd betekent dat ook dat de, de, de coalities... ook denk ik door de toenemende invloed van de media... die coalities die zijn steeds fragieler geworden. Dus als er iemand uitgaat, he, die zou zeggen... van waarom, waarom gaat die Weekers nou niet weg? Of waarom ging die teven nou niet weg drie weken geleden? Dat is, dat is toch niet zo moeilijk, dan neem je een andere klaar. Maar dat tegenwoordig zijn die coalities kennelijk zo gevoelig... en zo wankel en zijn die compromissen allemaal zo nauwgezet op elkaar afgestemd... dat dat steeds moeilijker ja. is geworden. En dat leidt tot plusplakken. Ja. Was het ook, denk u, een bewuste keuze? Want daar heb ik wel veel mensen over horen praten. Van, goh, die van de PvdA die was echt slecht, zeg. Ze hebben echt hun slechtste man daar naartoe gestuurd. Had u dat nou idee? ja, heel? ik... ik, ik, ik. Ik had natuurlijk, iedereen had een soort plaatsvervangende schaamte. Maar goed, laten we zeggen dat mevrouw Nepiers van de, van de VVD niet veel beter was. Dus uh, in zijn algemeen... Maar is dat een bewuste? Zou dat... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Want uh, kijk, dit, dit, je kon al zien dat ze dat down wilden spelen... omdat ze de specialisten erop hadden gezet. Dus er was niet, uh, uh, <coughs> hoe heet het, Samson was bijvoorbeeld, uh, of, of Zeilstra... die waren niet opkomen draven, dus... He, zij lieten daarmee al zien van dit, is, dit zijn nee. onze fractiespecialisten, dus, dus dit is een klein akkefietje, laten we het zo zeggen. En, en Ed Groot van de Partij van de Arbeid is nou eenmaal hun belastingman, dus die doet daar de woordvoering. En ook daar speelt uh, territoriumdrift hier in de politiek gewoon een grote rol. Hm. Nou, nou is uh, Wekers niet de eerste, hè? we hadden al staatssecretaris Justitie Teven, dan hebben we Mandveld nog, minister Schultz. Ja, Daas had ik opgeschreven. Oh ja, die ook nog. Die is, die is dan daadwerkelijk wel natuurlijk... Uh, die is echt vertrokken. Vertrokken, ja. ja. ja. Maar dat was de, da, daarin kun je dus zien, dat was echt zo'n persoonlijk akkefietje... Hè, met een paar bonnetjes en die hij niet goed had gedaan met zijn chauffeur... en dergelijke, in ja. zijn vorige baan. Maar wat dat is erger? Dat was dus een onpolitiek ding. Dus dat was een, een, een betrekkelijk onschuldig... Nou ja, wat is erger... Uh, uh, maar als je het in, in probeert te kijken van de, voor het een moet, uh, moet iemand wel opstappen ja. en het ander niet. Ja. Staat dat in verhouding dan met elkaar? Nou ja, zo, wat je erover kunt zeggen is dat hier op die manier niet wordt geredeneerd. Hè? Mm. Uh, kijk, ik zou zeggen wat die Verdaas heeft gedaan, ja, dat, dat kon natuurlijk niet. Want uh, die politici hebben een voorbeeldfunctie. Maar goed, dit verhaal over, over die, die Bulgaren met die uh, ING-pasjes... is natuurlijk ook gewoon heel erg slecht voor, voor, voor het beeld van de Belastingdienst... Ja. en voor Europa en voor nog... en, en wat mij betreft uh, vind ik het verhaal van Teven nog het meest ernstige. Omdat dat A, omdat er een dodelijk slachtoffer bij is gevallen... Ja. en B, omdat het een principiële zaak is. En daar ook structureel dingen misbleken te zijn. Ja, maar ja, ook daar wist iedereen dat natuurlijk al lang. Vindt u dat er een verschil is in het departement... Ik hoorde vanochtend uh, politiek commentator Kees Boman ook zeggen. Van, weet je, financiën, dat is wel de bewaker van onze Belastingdienst. Die, zo iemand die daarop zit, moet het volste vertrouwen hebben. En dat heeft hij niet meer. Ja, maar zo'n verhaal kun je... Kijk, neem het even. Uh, justitie, dat is ons belangrijkste uh, uh, departement, kun je vertellen. Want uh, wij, hè, als ik opgepakt word door een uh, politieagent... Uh, dan mag ik hopelijk wel rekenen op een, uh, op een eerlijk proces. En uh, dat, uh, hè, dat de officier van justitie... Nou ja, kun je zeggen, dat staat buiten het ministerie. Maar in ieder geval... Uh, daarvan kun je ook zeggen: het is een ontzettend belangrijk uh, uh, departement en daar, en daar moet je op kunnen rekenen. Dus uh, ik vind dat een lastige vergelijking. Was het chic geweest als uh, Bekers zelf zijn conclusies had getrokken om toch weg te gaan? Ja, dat had ik chic gevonden, ja. ja. Dat had hij het eigenlijk wel moeten doen wat u betreft? Eh. Uh, nou als ik als ik zelf ja ik zou zelf vinden hij had het moeten doen. Maar ik vind dat, kijk, dat is wat anders dan terugkomend op de op de stelling, kabinet is nu zijn geloofwaardigheid ja. kwijt. Ja. Duidelijk. Want die stelling is dus door het aanblijven van staatssecretaris Wekers... is dit kabinet ongeloofwaardig geworden. Bijna 1300 mensen hebben hun stemmen uitgebracht. 77 procent maar liefst is het eens met die stelling. 23 procent is het ermee oneens. En we praten erover met Martin Sommer, politiek commentator voor de Volkskant. En u kunt natuurlijk reageren door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag met... Uh... Mevrouw Inveld uit Utrecht. Hallo, u mag het zeggen. Ja, uh, nou, uh, de stelling is de geloofwaardigheid uh, van die meneer Wekers is meer of, uh, uh, minder geworden. Mm -hmm. uh, die is niet minder geworden, de, uh, de geloofwaardigheid van dit kabinet. Want er was al geen geloofwaardigheid. <laughs> Dat is uh, statement 1. En uh, de geloofwaardigheid... Die, uh, nou, dat wat, ik, wat ik vroeger wat voorheen verbazing noemde... Dat is, die is uh, dus opgeklommen tot de, de hoogste graad van volledige ongeloofwaardigheid. Wat een amateurisme. Okay. Wat een geknoei. We hebben zoveel goede, bekwame mensen in ons mooie land. Waarom zit dit stel snel knoeiers... Ons land te besturen. Duidelijk duidelijke taal. onbekwame bestuurders... die mogen een auto niet eens besturen. Daar heb je een rijbewijs voor nodig. Oké, okay, mevrouw, ik dank u wel voor ja, uw nog één, nog mening. Ding, dus ja, nee, maar er steeds steeds zijn nog veel meer mensen. Dus. beter dus... stilstaan in de berm... of uh, uh, erger uh, in de berm belanden? Stoppen dus. Okay, u had er helemaal over nagedacht wat u ging zeggen. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag. Gaat uw gang. Met bouwers op brezand. U mag het zeggen hoor. Ja, nou ja. Uh, ik vind uh, dat uh, de staatssecretaris gelijk gehad heeft dat hij volhoudt heeft dat hij aan wil blijven. En dat hij het ook niet aangegeven heeft. Want als we er nou weer een nieuwe op krijgen, lang duurt het dan voordat die boevenbeweging dan een keer een goede... Een uh, goede te krijgen, dat is een uh, uitraken. En ik ben het uh, roeren met de meester. Hij had ik de, de vorige keer al gezegd van aftreden, uh, nee, maar optreden ga ik. Oké, okay. duidelijk. Dat, uh, en dat uh, ik vind die gelegenheid moet je hem geven. Goed. Want je kan uh, tegenwoordig wel alles uit elkaar gooien. Maar ze moeten langzamerhand eens goed gaan regeren. Duidelijk, en... dank u wel. Goedemiddag, stand.nl Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Gaat uw gang, u bent in de uitzending. Nou, dat gaat niet helemaal goed. Gaan we naar de volgende toe. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ik uh, beschik over een rijbewijs. Mag ik ook wat zeggen? Jazeker. Ik kan ook een beetje sturen. <laughs> en ook zonder rijbewijs mag u ook reageren op de stelling. Ja, fijn hè. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind wel de geloofwaardigheid van Wekers zelf aangetast. Maar het gaat te ver om wat. Het hele kabinet aan te smeren, hoewel het niet helpt. Maakt hij maakt daar natuurlijk wel onderdeel van uit. Klopt, het helpt niet. Maar ja, uh, andere beleidsreiniging neem de ministers erg serieus op. Ik vind het wel raar dat hij aanblijft, ook voor zijn eigen eergevoel. De man is volgens mij econoom, econometrist en ook jurist. Hij is advocaat geweest. Dus hij heeft er zat om op terug te vallen. Ik vind dat hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Vooral ook omdat hij ook gewoon een slechte band heeft met de ambtelijke top. Dus ik acht hem ook mede daarom niet in staat om dus die uh, noodzakelijke verbeteringen bij de Belastingdienst aan te brengen. Okay. Ik ben het ook niet eens met, met Martin Sommer. Er is heel veel onvrede over in het land. Dus ik denk dat mensen wel degelijk weten dat dit heeft verspilde wekers. En voor het geval dat niet het geval is, zal ik willen zeggen, beste mensen, luisteraars, denkt u dan nog eens als u Anouk hoort, denkt u, hé hey, Anouk? Oh ja, dat was de week van de, was weker de wekers. Met wekers. De mensen, dit valt op. Ik denk dat teven was, die kon wel blijven zitten. Maar dit is, dit is te veel. Hij, hij had beter kunnen gaan de wekers. Dus ik vind het jammer, want nu is het toch wel een vlekje. Wat jammer is, maar goed, het kan net als geheel. Nou, ja. Wat mij betreft doorgaan. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. dank mevrouw. Ik, ik vind dat het er niet aan te rekenen is. Maar ik denk dat er meer eens moet gekeken worden naar die hoge ambtenaren... die allemaal op vastgeroeste plekjes zitten en zo macht hebben... dat de minister gewoon nergens meer inbrenging kan hebben. U denkt denk dat, dat minister de minister Lam gelegd van... wordt... en dat het Wekers dat zelf niks te verwijten is? Wat zegt u? Dat Wekers ja, nou, nou, zelf is niks te verwijten. te verwijten. Maar als hij met die topambtenaren te knoeien heeft... Die, waar hij die eigenlijk niet tussen kan komen... omdat die allemaal hun, hun baantje en hun dingetjes uh, beschermen dan kan je, kan je als minister ook weinig doen. Ja. Want je bent afhankelijk van je topambtenaren. Dat zijn de mensen die de kennis hebben. En hij komt daar dus niet tussen. Maar hoe en zit dan het dan ik... als je het breder trekt naar de stelling? Is het hele kabinet dan nog wel geloofwaardig? Het kabinet is geloofwaardig, maar ik denk dat er eens naar nou, de ambtenaren moet worden, ja, worden gekeken. Okay. En die, sta, die vallen buiten het kabinet, maar die besturen eigenlijk het land. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag met Van den Heuvel. Hallo. Ik ben het uh, niet. Uh, ik ben helemaal eens met de stelling, want dit hele kabinet hangt van Jokke Brokken aan elkaar. Het is meneer Rutte die uh, van alles belooft en niks doet. Het is meneer Samson die van alles belooft en niks doet. En zo gaan we maar door. Het is uh, allemaal Jokke Brokken bij elkaar. Mm, maar wat, en, wat en, zou u dan is... het liefst zien? Nou, dit kabinet dat kan beter opstappen en er nieuwe verkiezingen komen, want dan komen de PvdA en de VVD nog niet aan 50 zetels. Oké, okay. en dan denkt u dat het land er beter voor komt te staan? Nou, laten we dan hopen dat het er beter voor komt te staan, doordat we dan een bredere coalitie krijgen. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. U mag het zeggen. Hallo? Blijft... Oh. Ja, zeker mevrouw. Ja, U bent aan de beurt. Ja, oké. Okay. Uh, je spreekt met je Charlotte Wolf uh, Ik wilde ook even graag uh, reageren. En ik vind het kabinet volkomen ongeloofwaardig geworden. En meneer Rekers is natuurlijk bijzonder incompetent. Hij wist al enige tijd dat er fraude gepleegd werd. En dat gaat niet alleen om Bulgarije Want daar verschuilt hij zich nou min of meer achter. Dat is natuurlijk bizar. Maar dit is een heel ernstig probleem. En de Kamer heeft natuurlijk ook op zijn hoofd. Want de maatregelen die genomen zijn om die uh, voorschotten en uh, weet ik subsidies uh, te leveren, uh, die manier waarop dat werd uh, ingebracht is, klopt ook niet. Nee, dus u zou in plaats van het kabinet ongeloofwaardig het liefst willen zeggen de hele politiek is ongeloofwaardig. natuurlijk is de hele politiek ja, ja. ongeloofwaardig. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, standpunt Goedemiddag, alles maar Hallo. Hallo. Nou, ik, ik schaam me ook onder degenen die, die dit uh, geen goed standpunt vinden. Dus ik bedoel, ik, ik, ben een, ik vind dat het kabinet al van de start af ongeloofwaardig was. Eh, dus dat, dat voegt niks toe. Ik vraag me alleen af, dan uh, nou wordt Wekers aangepakt, maar krijgen we de volgende, zie ik ook al komen, meneer Van Rijn. Want die is, laten we zeggen, dik aan de beurt, vind ik. En dan gaan we hetzelfde procedure volgen. Dus we kunnen dit nog even door blijven gaan. Nee. Om nog even te besluiten: de heer Wiegel, Hans Wiegel, zei het in de 70er jaren, die waarschuwde dus al dat er op grote schaal fraude was met de, met de uitkerings. Uh... Uh, uh, bedragen we op allerlei ja. gebieden. En dat werd door daarna al heel uh, luchtig weggewijs. Maar het is niet iets van deze tijd. Nee. Het is al, al, al zeker al 40, 45 jaar aan de gang. Oké, okay. duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl U mag het nog zeggen? Ja, goedemiddag met Schilderken. Hallo. Goedendag. aanzien um, van uh, de staatssecretaris mag die van mij aanblijven. Ik had alleen graag gehad dat, dat de Tweede Kamer uh, een keer de moed had om uh, het werkelijk probleem aan te pakken, namelijk. Dat als vanuit het werkveld van de ambtenaren de zaken worden geconstateerd... dat die ook door de top van de ministeries wordt aangepakt. Want ja. uiteindelijk, dat is een constante factor. Alleen, ik vrees dat de Tweede Kamer dat niet aandurft. Financiële redenen, maar ook omdat ze zelf diezelfde ambtenaren... Informaties nodig hebben met de discussie met de, met de regering. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Tot zover reacties van onze luisteraars. Martin Sommer, politiek commentator voor de Volkskrant. U heeft meegeluisterd. Mm -hmm. Een paar keer komen die hoge ambtenaren ja. naar voren. Daar ligt het daadwerkelijke probleem. Bent u het daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, nee. Een, uh, ik denk dat het probleem hier wel degelijk een. Uh, ik, het is vooral een uitvoeringsprobleem en het is een politiek probleem. Want uh, kijk, dit verhaal van die, van die toeslagen was een heel erg politiek verhaal. In 2005, 2006 heeft de Tweede Kamer enorm erop aangedrongen. De mensen moeten makkelijk uh, die toeslagen kunnen krijgen. Er moet niet te veel controle zijn, er moet niet te veel gezeur zijn, alleen maar achteraf. Dat is allemaal afkomstig van de politiek, niet van de ambtenarij. En de ambtenaren die moeten dat uitvoeren? En, in dit en de geval... ambtenaren moeten dat uitvoeren. En daarna is een uitgebreide discussie geweest over de vraag... is de Belastingdienst daar wel geschikt voor? Is de Belastingdienst daar wel op toegerust? Allerlei waarschuwingen geweest. Nee, dat nou ja, dan kun je absoluut die ambtenaren niet kwalijk nemen. Wat vullen u verder nog op aan de reacties? Nou, dat de mensen natuurlijk ontzettend ontevreden zijn. Want ja. uh, Om te beginnen was het al 77% eens uh, met uh, totaal ongeloofwaardig. Ja, was meteen al die mevrouw die een enorme riedel begon over die geloofwaardigheid. Uiteindelijk... rijbewijzen. Ja. rijbewijzen, stoppen, dus en uh, jokken brokken, alleen maar jokkenbrokken. brokken. En uh, van meet af aan al helemaal ongeloofwaardig. Jongen jongen, jongen, ik ben blij dat het mijn vak niet is. Nee, maar goed, wat zegt het dan op het moment dat je er zo voor staat als kabinet qua vertrouwen? Nou ja, dat, was dan het opvangen zegt... van wekers bijvoorbeeld een signaal geweest om vertrouwen weer terug te krijgen? Nee, dat denk ik niet, want het patroon is toch overal hetzelfde. Ik bedoel, je, je begint vlak na de verkiezingen met redelijk hoog vertrouwen... en daarna stort het ontzettend snel in elkaar. En da ja, da daar is die politiek in, zelf natuurlijk ook wel verantwoordelijk voor... omdat ze voor de verkiezingen, dat zei die ene meneer ook van alles en nog wat beloven. Met name Rutte heeft zich daar schuldig aan gemaakt, uh, dit keer. Ja. ja, en daarna drie maanden later moet je allemaal zeggen van, Hé, jongens, uh, praktische problemen en taai ongerief en Europa en dan moet ik naar Brussel en het kan allemaal niet. Ja, dat, daar kweek je geen vertrouwen mee, maar dat is volgens mij die weken helemaal niet aan te rekenen. Dat is een veel algemene probleem. U zei toen ik het vroeg uh, over de autoriteit of hij dat nog had om zijn werk te kunnen doen. Ik zei, er moet een nieuwe wet komen om dit allemaal aan te pakken. Ja. Uh, iemand van luisteraars zei, ja, maar zijn band met de ambtelijke top is nu zo slecht dat je kunt afvragen of hij überhaupt nog slagwaardig kan zijn. Nou, Dat is wel een serieuze kwestie, daar ben ik het wel mee eens. En daarom, daarom had ik ook een aarzeling over zijn eigen positie. Of, of, of als hij chique was geweest op uw vraag, ja. was het chiquer geweest? Dan, uh, Daar geloof ik wel in, dat hij, de, en dat zal deze luisteraar misschien ook gezegd hebben... dat het voor hemzelf zelf chiquer was geweest en voor de dienst als hij wel was opgesteld. Een eergevoel refereerde hij ja. ook aan. Ja. Uh, wanneer komt het volgende incident en wat gebeurt er dan? Meneer Sommer. Nou, het volgende incident, daar heeft die ene uh, luisteraar op gewezen. Dat is, uh, Van Rijn? Dat is bezig met uh, Van Rijn. Um, en uh, uh, even kijken welke toeslagen zijn dat ook weer. Dan moet ik even, uh, dit, ja, dat is natuurlijk de zorgtoeslag. Ja. En uh, uh, ja, dat zit er gewoon aan te komen. De Telegraaf had er vandaag een pagina over, dus daar kun je op wachten. En dan uh, wachten wij ook weer af of deze mag blijven zitten. Ook dat, toch? Zeker. Martin Sommer, politiek commentator voor de Volkskrant. Dank u wel voor ja. uw reactie. Door het aanblijven van staatssecretaris Wekers... is dit kabinet ongeloofwaardig geworden. De stelling van vandaag. Ruim 1400 mensen hebben hun stem uitgebracht. 76% eens met die stelling en 24% is het ermee oneens. U kunt natuurlijk nog heel de middag meediscussiëren via onze site. En dan kunt u ook uw stem uitbrengen. Dus www.stand.nl. Tot zover lunch. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink en Elspeth Rutteke. Veel plezier daarmee en tot morgen. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. CRV.